Twee uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Scholieren staken opnieuw voor het klimaat. In Amsterdam lopen ze in de mars van het Dam naar het Museumplein... waar een lawaai-protest wordt gehouden. De scholieren hebben geen vertrouwen in dat de doelstellingen van het kabinet... voor het beperken van CO2 worden gehaald. Vorige maand was er ook een staking van scholieren, toen in Den Haag. Daar kwamen ongeveer 10.000 deelnemers op af. De demonstratie van vandaag is een stuk minder druk bezocht. Intertoys sluit nog eens 70 winkels. Na het faillissement vorige maand werd de speelgoedketen overgenomen... door een Portugees investeerder. Die maakte eerder al bekend dat er 91 Intertoys-zaken dichtgaan. Daar komen nu dus nog 70 bij. Dat betekent dat er 120 Intertoys-winkels blijven. Mogelijk nemen franchise-nemers nog enkele zaken over... maar de kans lijkt niet heel groot. Ongeveer de helft van de medewerkers, zo'n 1000 tot 1500 mensen... kan bij Intertoys blijven werken. In Groot-Brittannië wordt een veteraan van de Britse strijdkrachten vervolgd voor moord. Hij zou 1972 in Noord-Ierland twee mensen hebben gedood die meeliepen in een demonstratie voor burgerrechten. De oude militair wordt ook verdacht van vier pogingen tot moord. In totaal kwamen op 30 januari 1972 dertien mensen om het leven. De gebeurtenissen staan bekend als Bloody Sunday. Er liepen ook onderzoeken tegen andere militairen, maar tegen hen werd niet genoeg bewijs gevonden. Shell topman van, ben van Beurden heeft vorig jaar twee keer zoveel verdiend als in 2017. In het jaarverslag staat dat hij ruim 20 miljoen euro aan salaris, bonus en aandelen kreeg. Een jaar eerder was dat nog geen 9 miljoen. Van Beurden is sinds 2014 topman bij Shell. Vanaf dit jaar is zijn bonus gekoppeld aan het halen van de klimaatdoelstellingen die Shell zich heeft gesteld. Het weer. In de loop van de middag en avond uh, wordt het vanuit het westen droger en klaart het op. De westelijke wind waait vrij krachtig tot aan zee stormachtig. Het wordt 8 tot 12 graden. Ook morgen en in het weekend regen en een stevige wind. Zondagmiddag breekt de zon vaker door. Na het weekend meer zon, minder wind en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de AMB. De en Lelystad, de N307... is momenteel taboe voor vrachtwagens en voor auto's met aanhanger... Het heeft alles te maken met de zware windstoten die het verkeer op dit moment plagen. Verder is de N244, de weg Alkmaar naar Edam dicht, bij Purmerend. Daar is een vrachtwagen gekanteld vanwege die wind. En dat was de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Goedemiddag en hartelijk welkom bij Matchbox op deze 14e maart van het jaar 2019. Je gaat zo meteen luisteren naar aflevering 273 van het programma Matchbox. En we zijn te beluisteren in Zandvoort via de kabel op 104.5, in de Ether op 106.9. En als je wilt kijken en luisteren, dat kan ook. Dan tik je op internet even in zfm-live. Maar zometeen beginnen met de Rolling Stones. Dan de, de ghoul, cool en de gang. En mijn naam is Bart van der Beer. Veel plezier het komende uur. And everything was feeling right people start Voor dit nummer moesten we terug naar 1982. Cool in the Gang en Let's Go Dancing of Ooh La La. Jawel. En we begonnen met Empty Heart van de Rolling Stones... en dat verscheen in 1964 op een EP. En wat was dat nou weer? Een EP is een extended play. Een single had een A en een B kant. Maar een EP had er wel vier en soms wel vijf nummers op. Wow. En die EP van de Rolling Stones die heette Five by Five. Oké, okay, na het stevige begin een rustiger nummer... En het rustige nummer werd geschreven door Stephen Sondheim in 1975. En die schreef ook teksten voor de West Side Story in 1957. Een goede comparist dus. Het nummer wat we gaan draaien komt van Judy Collins en het heet Send in the Clowns. No one is there Don't you love mooi nummer. Daar, daar word je stil van, hè. Dat is niet de bedoeling bij Matchbox. Dus we gaan gewoon door. Dit was Judy Collins en Sandy de Clown. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden van 14 maart 1969. Drie nieuwe binnenkomers en de allereerste komen in op 31. Dave D, Dozy, Bickey, Mickentich en Don Juan. Van Dave D. Biggie, Mick en Titch. En die stond dus op nummer 31. Nieuw in deze week. Op 26 de volgende nieuwe binnenkomer. En dat zijn de foundations in the bad, bad old days. In de Bad Battle dat is nieuw op nummer 26. En dan zijn we alweer toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is dan natuurlijk Persaldo. De klapper van de week. En die komt deze week van Lulu binnen op 22 met Boom Banga bang. Dat was Focus met het gitaarfenomeen Jan Ackerman natuurlijk. En het nummer heette Sylvia en het komt uit 1973. Uh, we gaan nu luisteren naar de uh, Everly Brothers. En dat nummer heet Take a Message to Mary. En in uh, de tweede uur krijg je een nummer dat heet Take a Message to Martha. Maar dat is dan weer niet van de Everly Brothers. These are the words of a frontier lad who lost his love When Take a message to Mary, but don't tell her where I am. Take a message to Mary, but don't say I'm in a jam. You can tell her I had to see the world, or tell her that my ship set sail. You can say she better not wait for me, but don't tell her Take a message to Mary But don't tell her what I've done Please don't mention the stagecoach And the shot from a careless gun You can tell her I had to change my plans And cancel out the wedding day But please don't mention my lonely said A message to Mary, but don't tell her all you know. My heart's aching for Mary. Lord knows I miss her so. Just. 1959 en geschreven door Felice en Budlow Bryant en die kennen we natuurlijk van heel veel nummers van uh, Vets Domino. Take a message to Mary. We gaan naar een tip van Willem en die komt vandaag van de Traveling Wilburys. Die hadden een nummer opgenomen met de titel Nobody's Child en gedoneerd aan een benefiet LP en die heette dan Nobody's Child Romanian Angel Appeal en dat kwam uit 1990. Maar George Harrison, een van de Traveling Wilburys... die had dit nummer samen met zijn, euh, zijn mede-collega's van de Beatles... en Tony Sheridan ook al opgenomen in 1961. Ik moet eerlijk zeggen, ik prefereer deze euh, uitvoering van de Traveling Wilburys. As I was slowly passing... An orphan's home today I stopped for just a little while To watch the children play Alone a boy was standing And when I asked him why He turned with eyes that could not see And he began to cry cha And no one's there to notice them or take away the fears. Nobody's child, nobody's child, just like a fly. Een beetje te vroeg, eerlijk gezegd, maar we zijn er weer. Dit um, was Nobody's Child en het is natuurlijk een zeer aangrijpende tekst. Het nummer is trouwens ook eigenlijk nooit officieel uitgebracht op een album van de Traveling Wilburys. Pas toen het gehele oeuvre in één box werd uitgegeven was dit een van de twee bonusnummers. Um, dus uh, dat was meer dan de moeite waard, mag ik wel zeggen. Dit was uh, de tip van Willem en dit is Julia de Alweer 33 jaar geleden, zegt Juliane Werding, in wind En gelukkig valt zij niet in de categorie One Hit Wonders. Want zij heeft nog een grote hit gehad, Genist in die stad. En die wordt binnenkort geserveerd in Matchbox. Van de ene dame naar de andere, van Juliane naar Blondie. high is high uit het jaar 1980. In 1966 bracht de Nederlandse popgroep T-Set hun allereerste single uit. En het was dus hun debuutsingle, maar ook hun debuut in de top 40. Early in the morning. MUZIEK Stieke stem van Peter Tettero, de zanger van TZ. Early in the morning. Uh, we gaan weer een, een, een moeilijkheidsfactor inbouwen. We hebben nu zometeen nothing but a heartache. Maar in de tweede uur hebben we nothing but heartaches. Net zoiets als take a message to Mary of take a message to Martha. These are the flirtations. Flirtations and nothing but a heartache. En zometeen in tweede uur, The Supremes and nothing but heartaches. Hier zouden we van in de war raken. In 1963, live at PJ's, here is Trini Lopez. en If I Had a Hammer... <middling> meegemaakt met deze LP. Het feestje waar ik was, was op uh, sterven na dood en toen bracht iemand deze LP binnen. We zetten hem op en het feest was weer in volle gang. Live at PJ's, Trini Lopez en If I Had A Hammer. Uh, we gaan even naar 1973, naar de Spinners en die zingen Could It Be, I'm Falling In Love. een klein minuutje over en dat laten we opvullen door de Spencer Davis Group met een b -kantje. De b van Gimme Some Lovin' en dat is Blues in F. Um, we zijn terug naar het nieuws en de berichten. Tot zo.